Middernacht, dinsdag 22 oktober. Mark Visser met het NOS-journaal. Het Nederland-Rusland jaar wordt zoals gepland op 9 november... met een concert afgesloten in Moskou. Koning Willem-Alexander gaat er naartoe... en mogelijk ontmoet hij president Poetin. Dat hebben Poetin en premier Rutte afgesproken in een telefoongesprek. De twee hadden het ook over de diplomatieke situatie. Die is gespannen na een aantal incidenten. De RVD zegt dat beide partijen vinden... dat die incidenten overkomen moeten worden. Een burgerrechtencommissie van het Europees Parlement heeft ingestemd met strengere privacyregels voor bedrijven. Volgens het wetsvoorstel mogen bedrijven gegevens van Europese burgers niet doorsluizen zonder toestemming van de rechter. De nieuwe regels komen erop neer dat bedrijven als Facebook of Google geen informatie mogen geven aan buitenlandse autoriteiten zonder tussenkomst van een Europese rechter. In de Duitse stad Kleef zijn twee Arnhemmers opgepakt... die aan de jihad in Syrië zouden willen meedoen. Hun auto lag vol gevechtskleding, geld en nieuwe telefoons. Ze worden binnenkort overgeleverd aan Nederland. De manier waarop sterftecijfers van ziekenhuizen worden berekend moet anders. Dat zeggen onderzoekers van het UMC Utrecht en het Erasmus MC. Een ziekenhuis kan een laag sterftecijfer krijgen door patiënten vroeg te ontslaan, maar daarom moet voor het echte beeld ook worden gekeken hoeveel patiënten overlijden vlak na het ontslag uit het ziekenhuis, zeggen de onderzoekers. Het is weer niet gelukt om het vastgelopen schip voor de kust van vlot te trekken. Afgelopen avond was een tweede poging. Schip bewoog wel, maar kwam niet van zijn plek. Als het helemaal niet lukt om het schip weg te slepen, wordt het ter plekke gesloopt. Het weer dan nog. Vanuit het zuiden klaart het op en wordt het droog. Het is een graad of 13. Overdag geregeld zon en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Dames en heren, um, hartelijk welkom. Het zal vannacht in Casa Luna over boeken gaan. Om preciezer te zijn over romans. En Ik heb een fijn stapeltje bij me. Dat ligt hier voor ons op tafel. Ik zeg ook altijd, ik heb de helft van mijn jeugd doorgebracht met een boek. De andere helft met een bal trouwens. Uh, maar ik las altijd ondersteboven hing ik over de stoel met mijn kop op de grond. Ja, dat vond ik het lekkerste. Zo lag ik het liefst te lezen. Het bloed stroomt natuurlijk lekker naar je hersens... maar dat begreep ik was veel later. En ik houd nog altijd van dikke boeken. Van die boeken waar je dagen, soms weken... in enkel geval zelfs maanden mee in gezelschap verkeert. Zo voelt dat. Je bent in gesprek. Het zijn vaak... Bijzonder goede gesprekken. En het is natuurlijk ook een antwoord op de eenzelvigheid. Om niet te spreken van de eenzaamheid. En je leert jezelf beter kennen. Dus ik zal er mijn leven lang mee doorgaan met het lezen van boeken. En ik denk dat schrijver Oek de Jong dat ook zal doen. Hij heeft gezegd dat hij een weldadige energie krijgt van de schrijvers die hem vergezellen. Nu heeft hij over de roman een essay geschreven. Je zou kunnen zeggen dat het gaat over de toekomst van de roman. Wat alleen de roman kan zeggen. Hij zegt je wordt een andere ruimte ingetrokken. En dat is de ruimte van de ziel. Hartelijk welkom Oete Jong. Hallo. Heb jij een ziel? Lastig hè, <laughs> altijd dat begrip. Ja. Het beste, het makkelijkste antwoord is de ziel is een metafoor. Waarvoor ja. uh, dan precies? Waarvoor dan precies hè? Ja? Ja, um... Je gebruikt het woord wel graag. Ja, ik heb dat in mijn essay inderdaad uh, twee of drie keer uh, uh, opgevoerd... om duidelijk te maken uh, wat er nou eigenlijk gebeurt als je een roman leest. Vergeleken bijvoorbeeld met wat er gebeurt als je naar een film kijkt. Ja. Ik heb beeldcultuur en literaire cultuur heb ik, uh, naast elkaar gezet in dit, uh, in, dit, in dit essay. Ik heb een, een kleine fenomenologie van het lezen geschreven. Eigenlijk voor de eerste keer in mijn leven dat ik me... Dat ik me uh, verdiepte in van wat gebeurt er nou eigenlijk in, in je brein, in je bewustzijn als je een, als je een roman leest. Heb je dat nooit eerder gedaan? Als nee, schrijver doe je dat niet? Nee, kennelijk. Ik was er zelf ook verbaasd over. Ik heb dit essay deze zomer geschreven en ik, ik dacht. Uh, Idioot, het is eigenlijk de eerste keer dat ik echt heel uh, gericht nadenk over wat gebeurt er nou eigenlijk als je als je leest. Um, en ja. En ontdek je dan iets als je die dus daar wel voor het eerst, nou ja, ja schrijven, je, je ja. wijdt je leven aan, aan, aan het schrijven ja. en dus ook het lezen. Maar ja, wat ik, heb, je dan? Ik, heb, ik heb natuurlijk veel meer nagedacht over schrijven dan over ja. lezen. <laughs> dat, ja, <laughs> dat, dat, is, dat is duidelijk. Dat um, doen wij dan wel. Uh, <laughs> ja, dat, dat. Uh, dat um, ja, ik, heb, ik heb, allerlei, allerlei, we uh, uh, ja, dingen. Ja, ontdekt is misschien een te groot woord, maar wel, wel, wel, ja. wel, wel, wel genoteerd. Om te beginnen natuurlijk dat, um, uh, dat lezen ja, in, in de verschillende fases van je leven steeds echt heel iets anders is. He, dus als kind jij las dan uh, ondersteboven. Met je. Dat herken ik trouwens wel, want ik las um, wat ik vroeger thuis een uh, leesportefeuille. Dus een, dat ging naar vier gezinnen toe. <lacht> ken je waarschijnlijk nog. He? Dus je nam met vier gezinnen nam nee. je tien abonnementen op tijdschriften en die las ik meestal uh, liggend op de bank en dan legde ik het uh, de panorama of de nieuwe review, wat het ook was die lag op de, op de, op de vaste vloerbedekking. Ja, dus, dus het het het ik, dat is hetzelfde. Het ik hing ja. ook. Volgens mij heeft dat iets met, met, uh, met uh, puberteit te maken. met hoe je in die, Maar ik, ik in deed het ook als als kleine jongen hoor. Ja? Ja. Ja. Daarvoor nog, dus maar de arendzoogtijd. Ik zo. ken het wel, dat ondersteboven lezen. Maar wat je waarschijnlijk ook kent is als je, kijk, ik denk dat er drie of vier fases zijn in het lezen, maar als je een Kind bent, ik zie het nu ook weer bij bij kinderen, dan, dan lees je ja, achter elkaar door, zo snel mogelijk weer in het boek uit hebben. Ja. En dat was dan uh, het verschijnsel van de slapende arm. Hè? Dus je, je, je steunt op één arm bij de, liggend in bed steun je op één arm bij het lezen. En die arm begint te prikken, maar je verdompt het om, uh, om, om op je andere <lacht> zij te gaan liggen. Dus je wacht net zo lang <lacht> tot die arm helemaal lam is en dan ja. ga je noodgedwongen toch, uh, ja. toch, uh, toch, uh, toch verliegen. Ja. Ja, dat, dat, en dat ontwikkelt zich natuurlijk. Op, op je twintigste ga je, ga, je, ga je Kafka lezen. En, en dan, dan wordt lezen echt ja, de, de wereldliteratuur verkennen. Uh, denk ik ja, echt in aanraking komen met, met een andere sensibiliteit. Hè, dan, dat is toch wat een, wat een schrijver, een, een goede schrijver... en een goede roman vertegenwoordigen. Hè, dat, hmm. dat is een bepaalde sensibiliteit waar je, waar je gewoon kennis van kunt dat nemen. Is, wat versta je onder sensibiliteit? Want dat is, is dat een he, he, ander woord voor ziel eigenlijk? Uh, of, of? Uh, uh, dat begrip gaat de hele uitzending terugkomen. <laughs> ja, ik zie, het al. Ik zie het al. Ja. <laughs> we gaan het langzaam benaderen. We, we gaan het langzaam benaderen. <laughs> uh, sensibiliteit vind ik, uh, uh, ja, dat is iemands hele hebben en houden. Uh, de, de, um, uh, yeah, uh, hey, uh, Wereldbeeld, hoe, denk ik. Hoe, ja, visie, stijl, ook eigenaardigheden, obsessies. Hoe zit een persoon in elkaar? En dat, dan ben je meteen eigenlijk op, op, op een van de unieke kwaliteiten van de roman. Want dat is een van de dingen die ik in mijn essay ja. doe. Um, nee, ik, ik probeer de culturele context uh, te schetsen van waarin he, romans op het ogenblik geproduceerd worden. Um, he, ik heb me afgevraagd: ja, wat is de overlevingskracht van de roman? Want de roman moet wel zien te overleven. En dan kom je natuurlijk uit bij specifieke kwaliteiten. En ik denk dat, dat dit een van de uh, kwaliteiten van het medium is, die, die echt onvervangbaar is. Namelijk dat je, um, ja, dat je heel diep in de sensibiliteit, in het bewustzijn van een ander kunt. kunt, uh, ja. kunt doordringen door het lezen. Misschien vind je het leuk... ik weet eigenlijk niet eens of je daarvan houdt... maar om iets voor te lezen uit het essay om te beginnen. Gewoon het begin, het voorwoord nog, voorafje. Uh, weet je dat? Ja, ik kan, ik kan het begin, uh, de, de eerste Alinea eerste voorlezen. Maar ik dacht aan deze passage... waarin je beschrijft wat er veranderd is. Pagina van 8 tot 9. Oké, okay, ja, ja, ja, ja. Vanaf daar... Ja. Ja, ik vond het, ik vond het um, uh, leuk om in die inleiding even um, he, te laten zien... wat er de afgelopen dertig ja. jaar he, in die literaire wereld... en dus ook in de cultuur uh, veranderd is. Toen ik bijna veertig jaar geleden als schrijver debuteerde... was de samenleving minstens zo ingrijpend aan het veranderen als nu. In de jaren zestig en zeventig ging Nederland op de schop. al vertrok zich met veel rumoer een maatschappelijke en culturele revolutie. Het is geschiedenis geworden... Het lijkt nu in de terugblik een andere tijd. En de literaire cultuur van die dagen lijkt die van een ander tijdperk. Schrijvers stonden argwanend tegenover succes. Want succes was iets voor artiesten en sporthelden. Zangers en wielrenders hadden succes, maar de schrijver was een kunstenaar. En in de kunst ging het niet om succes. Literaire tijdschriften werden op papier gedrukt. En, op elk, tijdschrift, en elk tijdschrift vertegenwoordigde een richting in de literatuur. Schrijvers verbonden zich met een van die tijdschriften... en publiceerden daarin hun work in progress, zoals dat deftig werd genoemd. Recenties in kranten en weekbladen konden uitdijen... tot de onvoorstelbare lengte van 2 à 3.000 woorden. Ook aan de poëzie, tegenwoordig bijna uit de boekenbijlagen verdwenen... werden vele kolommen gewijd. Elke nieuwe bundel van een dichter van naam werd besproken. Het woord marketing werd geassocieerd met Coca-Cola, niet met literatuur. Uitgeversprospectussen waren van een aandoenlijke eenvoud... met auteursfoto's ter grootte van een postzegel. De bestsellerlijst deed weliswaar zijn intrede... maar bestond uitsluitend uit literaire titels. Romans die een hoge oplage haalden... werden in de innercirkel van de literatuur met wantrouwen bezien. Voor de echt belangrijke literatuur, die van de avant-garde... was immers maar een klein publiek. Er werd niet gesproken over de noodzaak van een literaire kanon, want die was er eenvoudig weg. Nederland had twee televisiekanalen in zwart-wit men schreef elkaar nog brieven en schrijvers tikten hun manuscripten op zogeheten schrijfmachines. Ik was vanaf 1978 de trotse bezitter van een elektrische IBM, een machine met het gewicht van een volle boodschappentas. In 1995 kocht ik mijn eerste laptop. Een onwaarschijnlijk kleine zwarte doos... met een onwaarschijnlijk klein zwart-wit schermpje, Een Thinkpad, ook van IBM. Niet lang daarna kon de wereld beschikken over internet... en in de daaropvolgende jaren was ik voor de tweede keer in mijn leven... getuige van een culturele revolutie. Ja. Dat is dus ook de jong in zijn essay Wat alleen de roman kan zeggen. En ja, dat is nog maar het voorwoord, maar ik laat het horen... Uh, of wat anders, ik heb je gevraagd om het te lezen. Omdat je bijna vergeet dat het zo was, 20, 30 jaar geleden. En uh, je bent als schrijver, heb jij het aan de lijve ondervonden? Dus je hebt een, een hele ingrijpende verandering meegemaakt. En dan, dan vraag ik me dus ook af, hoe heb je dat eigenlijk ervaren? Want je, bent, je staat daar natuurlijk, je zit erin. Mm -hmm. En nu kan je opeens terugkijken, maar dat ja. hele proces... Uh, betekent dat van iets van verlies? Of uh, is het opwindend? Hoe, hoe, hoe heb je het eigenlijk uh, die veranderingen ervaren? Ik heb, ben ze eigenlijk veel scherper gaan beseffen... wat er gebeurd is door het schrijven van dit essay. Ik heb het gevoel, ik ben... door mezelf te confronteren met de digitale revolutie... en alle gevolgen die dat ook voor de cultuur heeft... ben ik eigenlijk veel meer aangekomen in de 21ste eeuw. Je bent je natuurlijk wel van bewust wat er gebeurt. Ik ben een verwoed krantenlezer. Dus ik, ik volg dat op de voet van dag tot dag. Maar door drie maanden heel geconcentreerd over na te denken... ben ik... Ben ik voor mijn gevoel veel meer aangekomen in, in, in deze tijd. Um, en een van de dingen die ik ook wel vastgesteld heb... is dat ik... Um, ja, ik ben geen uh, cultuurpessimist. Hè, nee. Dus dit, dit essay drijft niet op, op uh, cultuurpessimisme. Uh, ik ben eigenlijk voornamelijk geïnteresseerd... in, in, ja, in het karakter van de veranderingen... Um, en in het, in het overleven van de roman. Hè, wat, ik heb mezelf dus ook de vraag gesteld... Van wat moeten romanschrijvers doen... om, het, om een publiek uh, te blijven boeien? Is de vraag. Uh, da, da, da, da, dat antwoord krijgen we nog, uh, de, de, hoe, hoe, hoe dat dan precies moet, maar is de, uh, de vraag die erachter ligt ook niet interessant. Van wat doet dit eigenlijk met, met de mens? We zitten he, eerst met die culturele revolutie mm -hmm. hebben we gehad. En nu zitten we in een digitale revolutie, en je mm -hmm. spreekt niet voor niks van revolutie. Mm -hmm. is, zal dat in de volgende romans van de toekomst uh, uh, voelbaar worden gemaakt, betekenis krijgen. Wat deze veranderingen met ons doen. Dat denk ik zeker. Hè? Um... Ja, de overlevingskracht van de roman zit natuurlijk in de eerste plaats... He, daarin dat er steeds een nieuwe generatie schrijvers is... die een nieuwe wereld ja. he, kan reflecteren, kan, kan, kan, he, kan laten zien in, in, in de romans. Dus dat, dat, dat, dat, dat is eigenlijk de belangrijkste dynamiek van het, van, het, van, het, van het hele genre. Steeds een nieuwe generatie schrijvers... die een he, min of meer nieuwe en tegelijkertijd he, altijd dezelfde blijvende wereld... He, want ja. de, de grote thema's veranderen natuurlijk niet, he, kunnen, kunnen laten zien... Um, heb, je, heb je enig idee wat die, die technologische verandering... van de digitalisering met de mens doet? Dat kan ik al aan mezelf merken. Hè, en dat beschrijf ik ook in het, uh, in het essay. Um, ik ben van jongs af aan... dus vanaf de tijd van de leesportefeuille... ben ik altijd een, een, een plaatjeskijker uh, geweest. En door mijn studie kunstgeschiedenis is dat nog, uh, nog, uh, nog versterkt. Dus, en ik ben bovendien, hè, dat kun je ook in mijn romans zien... ik ben heel visueel ingesteld... Dus die beeldcultuur die trekt mij enorm. Uh, ik ben een filmliefhebber. Um, uh, ja, ik... ik het het, het, en daar, we zijn daar ook door veranderd. Hè. Dus ik merk aan mezelf dat ik. Um, vanaf het moment dat ik uh, YouTube ontdekte. ben ik daar s'avonds toch steeds meer tijd aan, aan gaan besteden. Ik zit bijvoorbeeld uh, uh, heel veel. Uh, vooral als het wat, wat later wordt, zoals nu. Uh, dan zit ik heel veel in muziekfilmpjes te kijken. Ik heb, uh, maar wat zie je dan? Wat vind je dan? van? Nou, mijn, mijn grote ontdekking was op een gegeven moment dat ik. Um, dat ik allerlei grote uit de jazz. zoals John Coltrane, uh, nou ja, Ben Webster. Die we straks misschien gaan horen. Miles Davis. Nou, de, bekende, de bekende grootheden uit de jazz. Die ik nooit heb zien optreden. Omdat dat net voor mijn tijd was. Dat ik daar wel heel veel live optredens van op YouTube kon zien. Dus ja, gewoon je tikt Train in. Of je tikt zelfs een bepaald nummer in. En opeens zie je hem daar in een tv studio zwetend en wel spelen. En ook meteen zo knetter goed. Uh, Ja, dat, dat, dat vind ik ongelooflijk. En ja, klassieke muziek... Uh, je, je tikt gewoon een bepaalde Schubert-sonate in. Nou, je kan vijf uitvoeringen gaan beluisteren nee. en bekijken. Dus. Um, en ja, ik ben erg nieuwsgierig van, van, van aard. Ja, en je kunt, het is natuurlijk een soort. Ik heb het, uh, YouTube is een soort uitdijend heelal van, van, van beelden. Dat, dat groeit elke dag met ik weet ja, niet hoeveel miljoen. Dat, aan. Dat, precies, maar dat is precies de vraag wat dat met ons doet. Wat doet dat? Die openheid of die beschikbaarheid. Ik heb op een dag al heel lang gelezen dat, lang geleden gelezen dat, um, dat wij het, het grote, grootste deel van onze hersencellen niet gebruiken, dus die zijn leeg. Ja. Dat vind ik een, een fantastisch perspectief. Want die kunnen dus nog gebruikt gaan worden. Dus dat, dat is voor mij eigenlijk de diepere achtergrond steeds... bij alle veranderingen. Dat ik denk, van nou, in die hersens is nog ongelooflijk veel plaats. Daar, daar, daar kan nog zeer veel meer in dan er nu in zit. Um, mensen zijn uh, wezens die, die, uh, die zich buitengewoon uh, snel en goed kunnen aanpassen. He, onze, onze hele uh, adaptie, dat is, dat, nou, dat is het grote wonder, denk ik, van, van he, de menselijke overlevingskracht. Dat wij ons razendsnel aan nieuwe situaties, aan nieuwe techniek uh, kunnen, uh, kunnen aanpassen. Maar het verandert ons ook. He. Je ziet gewoon dat mensen ja, steeds meer tijd besteden aan televisieseries bijvoorbeeld. He, dus de Madman, uh, Sopranos, Borgen ja. enzovoort... He, wat, wat in de 19e eeuw de de, de vuile tons waren van Alexandre Dumas, dat zijn nu he, die grote en heel goed gemaakte uh, tv-series, waar, waar mensen veel uur insteken. Dus uh, beeld, uh, kijk, beeld heeft natuurlijk een veel snellere, uh, directere. Uh, impact dan, he, dan, wat je, dan wat je leest. He, zelfs als ik vanuit mijn ooghoeken ergens bewegend beeld zie, dan ben ik al geneigd om te ja. kijken. He, ook allerlei trash en rotzooi, daar kijk ik naar. Dat, dat, dat trekt me gewoon. He, ik heb ook nog eens dan zeg, gewoon een soort sociologische interesse. He, dus ook uh, Dat is ook een van de redenen dat ik de tv de deur uit heb gedaan. Dat ik ook ja, naar BSC-films <lacht> zit te kijken. Gewoon om te weten van wat is er, wat is ja. er gaande. He, maar de, ik heb die tv weggedaan op een gegeven moment. Hij ging kapot en ik heb hem niet vervangen dat is eigenlijk dus niet een principiële beslissing ja. geweest maar hij ging kapot en ja, er kwam geen nieuw en toen dacht ik het is wel het is wel ja. goed zo maar dat zegt natuurlijk wel heel veel he, over uh, de situatie waar we he, waar je in in beland bent ik wil echt s avonds uh, lezen um, <coughs> ik wil daar echt tijd voor hebben en ja die televisie trekt dat gewoon ja. allemaal weg nou misschien kom ik dan bij wat ik denk de centrale stelling is uit je essay Oek de jong um om je nog eens even ordentelijk te introduceren... na 18 minuten... Uh, romancier, echt romancier. En af en toe dus een essay. En soms doe je over die boeken lang, 10 jaar. Is dat lang? In het geval van Pier en Oceaan, je laatste roman... levert dat wat mij betreft een van de mooiste, allermooiste romans... van de Nederlandse literatuur op. Dat boek, dat heb ik met meer boeken van jou... geeft mij altijd het gevoel, dit gaat over mij. Hm. Ja, dat is een wonderlijk iets voor een schrijver om te horen. Ja, ja. ja. ja. ja je bent niet van jezelf. Van jezelf. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Goed, je bent geboren in 1952 en maakte voor het eerst grote indruk... met opwaaiende zomerjurken. en Dat was in 1979. Goed, nu dat citaat uit het essay. Je citeert Sabato, dat is een Argentijn. Mm -hmm. Ik lees... In de moderne wereld, die in de steek is gelaten door de filosofie versplinterd door honderden wetenschappelijke specialisaties... blijft alleen de roman ons over als laatste uitkijkpost... van waar we het menselijk leven in zijn geheel kunnen overzien. Mm -hmm. um, en ik denk, als je het hebt over versplinterde wetenschappelijke specialisaties... Uh, de filosofie uh, helpt ons niet meer. Misschien komt die, dat die overvloed aan beelden mm -hmm. daar ook nog bij, zou je mm -hmm. kunnen zeggen. Mm -hmm. um, je relativeert het een pagina later en je zegt van ja de ja, laatste. Ik vind het jammer. Ik vind het, ja? Ja, ja, je zegt de laatste uitkijkpost. Ja, ik kan ik niet het, maken. Ik vind het iets te pathetisch. Het klinkt. Het is een citaat uit de jaren 70 uh, van een, een, een Zuid-Amerikaanse schrijver. Um, ik vind het iets te pathetisch, maar het is wel iets wat ik uiteindelijk. Uh, Onderschrijf, namelijk dat een... Kijk, met film... Hè, um, en dan heb ik het over topfilms... zoals Tarkovsky... Um, uh, noem ze maar op... Hè, Lars von Trier, waar, waar ik heel erg van hou. Film is, hè, de topfilms zijn natuurlijk heel indringend... en die laten heel veel zien... van de, van de, van de hè, menselijke conditie. En we hebben dat ook echt nodig. Want de film biedt echt iets anders dan, dan, dan, dan romans. Uh, hè, filmmakers kunnen denk ik ook sneller um, ja, reageren op nieuwe thema's in de, in de samenleving. Dat zie je op het ogenblik heel sterk. Dat vind ik een van de grote kwaliteiten van de, van de hedendaagse cinema. Dat je gewoon binnen een jaar eigenlijk een heel groot Verwerken te, al kunnen. Hè, ja, ja. En dan op een hele intelligente manier hè, kan er in een film gereflecteerd worden op wat er in de samenleving gebeurt. Romanschrijvers zijn daar trager in. Het is ook ingewikkelder om actualiteit in een roman te, te, te, te brengen. Um, en de specifieke kwaliteit van de roman is, he, kijk, met een camera kun je gewoon niet he, bij mensen naar binnen kijken. Dat is heel simpel, maar dat kun je met een roman wel. Uh, de, de, daar zit het grote verschil, en dat is ook wat uh, uh, Sabato met zijn uh, he, citaat bedoelt. Um, he, dat je met een grote roman, he, en in mijn essay is Misdaad en Straf van Dostoevsky, he, dus het verhaal van Raskolnikov, dus een arme, uitgehongerde student, anno 1860 in Petersburg, die een dubbele moord pleegt. Een woekeraarster en een zuster daarvan. Uh, hij pleegt een perfecte moord, zonder dat te willen. En hij kan, als hij wil, vrij uitgaan. En dan krijg je natuurlijk de hele zaak van het, van, het, van het geweten. Hij gaat tenslotte ook een bekentenis afleggen. Nou, dat is een... Ja, misdaad en straf is een schitterend voorbeeld van hoe diep je af kan dalen in de duistere krochten van de mens. Uh, je ziet een moordenaar echt helemaal van binnen. Je kunt een hele Lang proces uh, uh, volgen hij, Je ziet bijvoorbeeld dat hij, uh, zeggen ze, moeder en zijn zuster komen naar, naar Sint-Petersburg. Ze hebben elkaar jaren niet gezien. Hij heeft die moorden gepleegd en hij is echt door een onoverbrugbare kloof is hij gescheiden uh, van, van zijn naaste uh, familie. Eigenlijk van die nog niet die we uh, niet weten wat, uh, wat hij gedaan heeft. Ja, natuurlijk. die niet weten, die weten niet dat hij dat dat hun, hun lieveling he, ja. dat hij uh, ja. twee, twee vrouwen met een bijl de hersens in heeft geslagen. Dus de de totale eenzaamheid, de afgrondelijke eenzaamheid... waar je meteen in raakt eigenlijk als je zoiets gedaan hebt... Uh, dat kan een romanschrijver uh, uh, laten zien. En dat kun je um, zeg, in een film niet op dezelfde manier hè, laten zien. Je ja. kunt wel weer iets anders laten zien. Maar dit um, uh, roman gaat ook... Ja, een romanschrijver is een psycholoog, een analyticus. Een romanschrijver is ook heel vaak een filosoof. Of een filosofie in beelden zit er, zit er in een roman. He, een historie, sociologie. Je kunt heel veel dingen komen samen in een grote uh, uh, roman. En daarom zegt Sabato, en dat, dat uiteindelijk... He, als we het pathos eraf halen, dan onderschrijf ik dat wel. Het is echt gewoon een heel belangrijke uh, ja, uitkijkpost. Van, van waaruit je inderdaad... Het, het menselijk leven kan, kan, kan overzien. Ja. Maar je leest het bijna... Waarin we, he, van waar we het menselijk leven... in zijn geheel kunnen overzien. En daar gaat het volgens mij om. Ja. Nou, ik denk Dat, ook, dat, dat, dat, dat, ook... dat alles in, in die wereld... die zo ongelooflijk complex is geworden. Ja. Als, je, ja. als je vergelijkt met de financiële wereld... Ja. daar zijn de producten zo ingewikkeld geworden... dat ja. niemand meer weet... Ja. wat sommige dingen zijn... laat staan ja. het totaal heeft. Ja. En zie daar de gevolgen van. Als er in, ja. dat, in, in dat web ergens ja. iets misgaat... Dan, ja. dan dondert het zaakje om. Ja. Dus, dus daar, ik heb ook het idee dat jij dat de roman dus daarom ook zoveel kracht toekent. In, in die, ik moet zeggen, dat je een soort samenhangende visie... Ja, ja en dat een, hebben we natuurlijk heel erg nodig in een, in een cultuur. Als je een cultuur van, van hoog niveau wilt, wilt, wilt, wilt ja, handhaven... Dan, dan is de aanwezigheid van de roman, denk ik, extreem belangrijk... omdat... Um, je hebt uh, zeg, historici, historici kunnen een verhaal maken. Je hebt psychologen die kunnen een verhaal maken. Maar een romanschrijver gaat en rijkt door middel van zijn verbeelding... en door middel van zijn personages. Hè, allemaal experimentele ego's in feite. Een romanschrijver rijkt gewoon verder en brengt heel veel bij elkaar. En wij hebben gewoon in onze cultuur, hebben wij verhalen nodig. Op het, op het alledaagste niveau, in het praten... zijn we voortdurend bezig om verhalen te maken. En het hoogste niveau is voor mij een roman, theater eventueel, maar we hebben het nu over de roman, poëzie zou je ook nog kunnen zeggen, maar we hebben het over de roman. Dan uh, ja, dat, ik vind het echt, uh, het is niet alleen maar praten voor mijn eigen uh, nee. parochie, maar ik denk echt een echt een extreem belangrijk medium in, in onze cultuur en daarom heb ik ook gezegd van ja, de roman is gewoon één van de grote uitvindingen van de van de van de van de Europese ja. cultuur. Ik verbind het ook de jong, ook nog met een andere uitspraak. Een andere Boek boek trouwens. Je, je um, prachtige dagboek. De wonderen van de heilbot. Dat is al eerder verschenen in 2006. Dat gaat eigenlijk over het schrijven van een andere roman. Namelijk H Hogwerda's kind. Um, ik citeer op pagina 23 uit dat boek. Ik behoor tot de laatste generatie Nederlanders... die is opgevoed met een metafysisch wereldbeeld. Met een god. Met het idee van een wereld achter de bestaande wereld. Ik denk dat dat is... In die culturele revolutie van toen, uh -huh. Uh -huh. waar ik het net over had, tot aan vandaag, uh -huh. is dat waarschijnlijk een van de allerbelangrijkste uh, gebeurtenissen. Dat het zoiets als een metafysisch wereldbeeld. Uh -huh. wat mensen lang heeft gedragen, uh -huh. dat dat verdwenen is. En eigenlijk ja. zijn we. Je zegt, hey, uh, Sabato citeer, citeerde je. We zijn in de steek gelaten door de filosofie. Mm -hmm. Dat is er allemaal niet meer. Nee, het grote verhaal... Hè, en, en ook, het grote verhaal. Is het zo dat mensen niet zonder een groot verhaal kunnen? Uh, ik, ik, ik denk dat dat noodzakelijk is. Uh, wetenschap levert nu een soort van groot verhaal. De natuurwetenschap... Uh, de ontdekkingen in de kosmos. Ja. Uh, voor mij in zekere zin ook wel. Ik bedoel, als laatste is de. je zal het ook wel geregistreerd hebben, maar de. De uh, Voyager, hè, een Amerikaans ruimtevaart, uh, ruimtevaartuig, wat in 1977 gelanceerd is. <coughs> dat heeft um, ons zonnestelsel uh, verlaten. Dat stond groot op de voorpagina van de, van de NRC. Dat vind ik fascinerend. Dat knip ik meteen uit. Uh, Ongelooflijk vind ik dat. Um, dus ja, Want, uh, wat vind je fascineert je daarin? Um, nou, om te beginnen dat dat ding het nog doet. Dus dat is in <laughs> 1977 is dat in Californië de lucht in gegaan. Ja. Uh, met techniek van toen. Um, en dat is ja, dat bevindt zich op zo, zoveel miljarden lichtjaren nu van, van ons vandaan en dat en ze, he, ze hebben dus aan boord van die Voyager hebben ze heel veel apparaten uitgeschakeld om een bepaald soort metingen te kunnen blijven doen uh, en dat ding dat gaat dus nu um, uh, ja, dat, dat, is, dat, dat is ons zonnestelsel aan het, aan, het, aan het verlaten, nou dat vind ik uh, he, en dat is natuurlijk in zekere zin wel een, een, een groot verhaal, he, die, die, die wetenschap ja. interesseert mij uh, buitengewoon, maar je je voelt ook dat, dat dat heeft niets met moraal te maken. Dat heeft niets met, met, met het metafysisch te maken. heeft niets met schoonheid te maken. En met, met allerlei ja, waarden die voor mensen ook extreem belangrijk zijn. die ze ook absoluut nodig hebben in hun, in, in hun overleving. En ik denk dat, dat, dat de romankunst... Ja, een van de kunsten is die hè, een groot verhaal kan, kan bieden. Van YouTube. Chopin. Dat is een stem uit een andere tijd. Chopin, Nocturne van Chopin. Um, op verzoek van Oek de Jong, mijn gast, vannacht. Hij zei, doe maar iets van Chopin, Nocturne. Ja, wat kies je dan? Van al die mogelijkheden. Het zijn er heel veel. Nou ja, het is Arthur Rubenstein geworden. Ja, mooi. Dat is een soort, een soort tergende traagheid. <laughs> heel mooi zo ingehouden, traag ja. draag het. Andere tijd. Um, kan ik nu alvast zeggen dat je blijft tot twee uur dus we hebben de tijd om hier lang over door te praten en dan ook over je eigen werk door te praten want dat is natuurlijk wel heel dat, dat, daar uh, lokt het wel toe uit als je een essay schrijft over de toekomst van de roman dan wil je dat meteen gespiegeld zien althans dan wil je dat meteen spiegelen uh, aan de romans die je zelf hebt geschreven ik wil nog ik, ik, toch pak ik nog even op waar we het net over hadden dat verlies van het grote verhaal als drager van je cultuur maar ook van, mm -hmm. van, van, van wie wij zijn en mm -hmm. zeker ook wie wij alle, met z'n allen zijn een overblijfsel dus van de ontwikkeling in de jaren zestig. Je schrijft ergens uh, twee dingen. En, en volgens mij moet, moet je die aan elkaar koppelen. Um, je hebt al, jij signaleert al heel vroeg in 1997 in je dagboek... dat er een enorm onbehagen is onder mm -hmm. de welvaart. Mm -hmm. Dat is ja. één. Ja. En een andere opmerking die daar vlakbij staat is... wat je na die ontwikkelingen overhoudt... is een sterfelijke vitaliteit, zoals mm -hmm. je dat noemt. Een dierlijk lichaam dat zich werelden schept om te overleven. Mm -hmm. En dat laatste is volgens mij heel essentieel... voor jouw sensibiliteit en jouw mm -hmm. wereldbeeld. Ja. Dat is volgens mij waar jij nu Jomans over schrijft. Ja. Over die sterfelijke vitaliteit. Ja. ja, de basis is voor mij altijd vitaliteit... Um, altijd? Ja, dat, dat denk ik dat, dat, dat uh, mens, mensen zoeken vitaliteit. Ze um, zijn vitaal Ze zijn vitaal, he, maar ze zoeken ook uh, altijd naar, naar, naar, naar, naar, naar dingen die vitaliteit geven. He, dus ja, een, een, een, een roman die je schrijft he, moet een bepaalde he, vitale energie hebben. Dat anders, anders werkt het niet ja. en gaan mensen het niet lezen. Ja. Um, ja, dat onbehagen, dat, dat heb ik ook in dit nieuwe essay weer, weer uh, op een gegeven moment neergezet. Hè. Ook om het te distancieren van het, van het cultuurpessimisme. Uh, dat, dat is echt een, een valkuil, denk ik. Uh, ik vind dat ook geen, geen creatieve houding nee. meer. Maar hoe verklein het, het onbehagen? Het onbehagen, um, ja, dat, dat is de, de enorme prijs die wij voor onze welvaart... Uh, he, maar moet... hoe kan welvaart tot onbehagen leiden? Um, ja, wij worden, in, de, in de kranten word je, word je natuurlijk voortdurend geconfronteerd met de keerzijde van de, wel, van de welvaart. He, die hele opsomming die ik geef van, van het leegvissen van zeeën he, en oceanen, wat, wat mij persoonlijk altijd heel erg uh, raakt. Tot het, het, het, het, het, het verdwijnen van, van die oerwouden in, in, in Brazilië. De rijkste aan soorten wat je op aarde kan, kan, kan aantreffen. Duizenden soorten bomen om te beginnen. Er is een enorme vernietiging gaande. Onze vleesindustrie. Waarvan we de details liever niet willen kennen. Onze, onze iPhones en, en, en de kleding die in, in arme landen wordt gemaakt. Tegen hongerlonen. Uh, dus die keerzijde is heel sterk uh, aanwezig. En, en iedereen voelt he, dat er allerlei dingen gewoon niet in de haak zijn. He, en we doen wel ons uiterste best om dat, om dat te, dan zeg je, te hervormen. He, om, die, om die onrechtvaardigheid eruit te halen. Uh, om een betere wereld te maken. Maar die keerzijde blijft. Dus net als in de 19e eeuw zijn wij in het Westen nog steeds bezig he, om andere werelddelen gewoon ja. uit te buiten. Nou, kan de roman, vermag de roman daar iets aan te doen? Um, want, want dat onbehagen dat wordt, dat wordt altijd uh, ja, dat, dat is er, dat nou voel ja, je maar het is niet, dat is dus niet vitaal um, dat het onbehagen, ja, je zou het onbehagen, zelfs het onbehagen zou je vitaal kunnen noemen, want het is in feite natuurlijk een, een vitale reactie. Uh, hè, het is een afschuw, een afkeer, een weerzin die, hè, die in mensen ontstaat. Van wij leven hier in, in, in enorme welvaart, hè, in, in een decadente welvaart, in feite. Als we nog even bedenken hoeveel voedsel er in Nederland hè, elke dag wordt weggegooid. Uh, dus, dus dit. Het is echt de decadentie ten top. Uh, mensen willen dat liever niet horen, maar het is eenvoudigweg uh, een feit. En ik denk dat dat, um, uh, dat onbehagen in feite een, ja, een, een, een vitaal signaal is van hé, hey, er klopt iets niet. We zijn, we zijn bezig met een manier van produceren, met een manier van omgaan, met de natuur, met, met andere culturen, die, die, die gewoon fundamenteel niet, niet, ja. niet klopt. Um, ja. Ik heb dat dus naar voren gebracht om het te laten zien, van ja, waarin, waarin, wortelt, dat, waarin wortelt nou dat, dat, dat, dat onbehagen, wat uh, ja, denk ik al vanaf de 19e eeuw, de geïndustrialiseerde samenleving uh, begeleidt. Je ziet in de 19e eeuw al dat schrijvers als Flaubert en een hele grote groep kunstenaars om hem heen, het, uh, die, daar lezen dat onbehagen eigenlijk al op dezelfde manier. Uh, onbehagen over een, een arrogante en, en, en positivistische wetenschap die dacht dat ze op termijn alle problemen op zouden kunnen lossen. Um, uh, de bourgeois, um, de, ja, dat onbehagen is eigenlijk in uh, de, de, de hele industrialisatie uh, de, voortdurend uh, aanwezig. Ja, ik denk dat de roman dat, dat, dat alleen maar kan, kan registreren hè, en kan, kan blootleggen. En dat gebeurt natuurlijk in de media al, al volop. Media zijn er misschien eigenlijk ook geschikter voor in eerste instantie. Maar ik denk dat je dat ook... Um, uh, zeker in hedendaagse romans. Je ziet het bijvoorbeeld ook bij een schrijver die mo momenteel mateloos populair is: Jonathan Franson. Een grote ja, Amerikaan. Amerikaanse auteur van The Corrections. Vrijheid, met nou het laatste boel. Freedom en The Corrections. Hè. Ja. Um, in, in, in, in Freedom gaat het onder andere over vogelreservaten, vogeltrek. Uh, uh, ook, ook echt vernietiging in het Amerikaanse landschap ja. door, door mijnbouw. Uh, Franson is daar heel intensief mee bezig. Uh, dus ja, zijn, zijn romans weerspiegelen dat, ja. uh, wat er we gebeurt. We hopen dat doordat er een, een samenhangende visie wordt gepresenteerd en, en dus dit soort er deel van uitmaakt, dat het, dat het een vitalere functie krijgt. Maar goed, dat, dat, dat zou natuurlijk een mooie weg zijn, maar misschien wel iets idealistisch. Ik blijf nog even uh, bij dat idee van een sterfelijke vitaliteit. Dat is waar we nu mee zitten eigenlijk, zou je mm -hmm. kunnen zeggen. Althans jij, denk ik. Dat, je, dat, dat wij eigenlijk een soort dierlijke lichamen zijn. die zich werelden scheppen om te overleven. Uh, nou, wij zitten met dat probleem. Ik denk dat ik weet aan welk essay je, je refereert. Dit, dit, dit, dit komt uit Heilbot. Oh, uit Heilbot. Dit dagboek. Oh, Oké, okay. ja. ja. Ik heb dat ook ergens in een, in een essay. Heb ik, die, die, heb ik twee dingen naast elkaar gezet. Uh, aan de ene kant. Uh, um, uh, ons, ons gevoel dat we eigenlijk niet, he, niet zoveel meer zijn... dan, he, dan ons fysieke bestaan, he, dan ons lichaam. Wij zijn ons brein, he, de extreme stelling van uh, Dick Schwab. Um, uh, he, dat we... Dat we ja, Opgesloten zitten eigenlijk in, in, in dat lichaam, in die fysieke wereld. Tegelijkertijd hebben we een hele grote behoefte aan, aan het creëren van symbolen. Dus in feite het creëren van metafysische ja, verhalen. Weren, werelden. De grote verhalen, maar ook ja. we hebben behoefte aan, aan, aan, aan, aan, aan grote symbolen. En ja, mijn, um, ja, mijn positie is eigenlijk dat ik steeds heen en weer ga tussen, tussen die twee. Dus tussen een moet zeggen, een, een, ja, een, een, een een onttoverde wereld... Hè, die, die heel fysiek is. Um, uh, en ja toch ook die hang... naar iets, iets wat daarboven nou Ja, Ik vind het wat ik het mooie vind... en dan, dan ga ik je vragen... misschien wil je dat doen. Het begin van Pier en Oceaan te lezen. Ja. Want... oké, okay, nou, misschien wil je het eerst lezen. Het is een roman van 800 pagina's. Dit is misschien hoeveel, de... hoe, hoeveel ga ik voorlezen? Ja, nou, doe er maar 700. Nee, maar misschien tot, tot, tot ergens beneden hier aan. Ja. Er zit een het moment het, nou, aan het... Nou, ik zeg wel. Um, Ergens waar. Ja. Ja. Ja. Van de eerste zin weet ik trouwens nog precies wanneer die inviel. Wanneer? Ja, dat was dan. Dus de eerste zin is: toen Dina wakker werd, was ze vergeten dat ze zwanger was. En dat is een zin die me... Uh, ik was al heel lang met, met, met de roman bezig. En ik was op een gegeven moment bij mijn geliefde... Uh, dan ben ik meestal s'avonds... Ik stond in het zoeterrein. Uh, uh, dat is onze slaapkamer. En daar... Ik, ik weet niet wat ik daar aan het doen was. Het was s'avonds om een uur of negen. En toen kwam ineens glashelder die zin in mijn kop. Toen Dina wakker werd, was ze vergeten dat ze zwanger was. Uh, en ik had het gevoel, dit zou hem wel eens, uh, wel eens kunnen zijn. Want je bent als schrijver natuurlijk altijd op zoek naar die, die eerste zin. Want die moet goed zijn. Ja. Dus ik heb dat opgeschreven, en ook in mijn dagboek. En uh, daaraan toegevoegd, ik nou, ben benieuwd of dit hem ook echt is. Uh, en een paar jaar later bleek dus dat dit, hem, uh, ja. Ja. dat dit hem was. We zijn dus in het jaar 1952... Toen Dina wakker werd, was ze vergeten dat ze zwanger was. Ze werd gewekt door het gerinkel van melkflessen... dat wie klonk over het water van de Delpratsingel. Ze hoorde de voetstappen van de melkman. Het rinkelen van de lege flessen in het rek op het ritme van zijn stappen. Hoe hij bij de melkkar de lege flessen door volle verving... en terugliep naar de huizenrij. Door het open dakraam stroomde koele lucht naar binnen en gleed over haar gezicht. Met gesloten ogen luisterde ze naar de melkman die van huis naar huis ging. Toen ze zich op haar zij draaide voelde ze het kind bewegen in haar buik. Het trok een blos over haar wangen. Ze was wakker geworden zonder eraan te denken. Ze was vergeten dat het er was. Liggend op haar zij, een hand tussen haar dijen, zag ze een lange jonge man in een militair uniform voor zich. Hij zat in een bos bij een vuur... en dronk koffie uit een aluminium mok. Rondom stonden groene lege tenten. Hij gaf bevelen aan zijn manschappen. Ze kon, ze kon hem zich moeilijk voorstellen... als een man die andere mannen bevelen gaf. Maar nu hij officier was geworden... zou hij dat moeten leren. Precies. Het zou hem goed doen. Hij kon dat wel gebruiken. Meer overwicht. Ja. Vanavond was hij er weer. Na vijf dagen bivak. Precies tot daar. Het begin van Pier en Oceaan, uh, van Oek de Jong. Want wat is dit? Dit is één lange reeks zintuiglijke indrukken. Mm -hmm. dit, is, dit is luisteren, zo hoe allemaal geluiden. Mm -hmm. uh, voelen, lucht, mm -hmm. de hand tussen mm -hmm. de dijen, en vervolgens kijken. Mm -hmm. Dus beelden, kleuren, materialen. Mm -hmm. Dat vind ik... ik Je hebt volgens mij een roman opgetrokken, van zoveel pagina's lang, uit bijna louter, nou dat is overdreven, maar zintuiglijke indrukken. Dus dat is dat dier dat dat registreert. Uh -huh. He, en het, de eerste gedachte... komt pas na... Nou, na wat is het, anderhalve minuut. Uh -huh. ja, ja, dat Dat, dat vind is... ik zo fascinerend. Ja. Ja, dat is een, het is een epische roman die uh, gek genoeg bestaat... uit een aaneenschakeling van wat je intieme scènes zou kunnen ja. noemen. Dus geen veldslagen of he, wat je normaliter in epische uh, werken aantreft. Het is, een, het is een intiem boek in feite. En dat is eigenlijk, denk ik, ook heel kenmerkend voor mijn stijl. Dat ik heel erg bezig ben met de verbeelding van het, van het intieme. He, in een hele ruime zin uh, opgevat. Um, en omdat dit boek... Um, ja, in feite een periode uit de Nederlandse geschiedenis beschrijft, een tijd die geschiedenis is geworden, 1944 tot 1971. Um, ben ik natuurlijk ook heel sterk afgegaan op, op herinneringen um, en om die tijd tot leven te brengen heb ik uh, ja, nog meer dan in mijn eerdere romans denk ik een hele zintuigelijke stijl ontwikkeld. Dus ik bespeel alle zintuigen ja. van de lezer het visuele, voortdurend het horen de tastzin, de ja. reuk schijnt heel belangrijk te zijn in dit ja. boek ik heb ja. het zelf niet zo opgemerkt maar dat zeggen mensen ja. uh, en dat is ja, voor mij wel een van de, van de grote genoegens geweest bij het, bij het schrijven van dit boek om, ja. om, die, om een in feite al, al verdwenen Nederland, verdwenen wereld weer op te roepen en ook heel veel uh, ja. Ja, te vereeuwigen. Voor misschien voort. is dat wel een van de manieren om dingen vitaal te maken. Via zintuigen. Ja. indrukken opdoen. Om daarop door te gaan moeten we eerst even plaatsmaken. Mm -hmm. Voor een roman. Namelijk Het Bureau. Mm -hmm. Dat is nu een hoorspel. Maar wel gebaseerd op het boek. En dan kunnen we na ene doorpraten over uh, dit en nog veel meer. Kijken of we, een paar, of we de ziel nog terug kunnen vinden. Ergens voor tweeën. Maar ja, met een beetje mazzel moet het wel lukken.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 Ons vak is een bijuitstekker Germaans vak... dat je eigenlijk alleen in de Germaanse en Slavische landen aantreft. Al ligt het, het laatst iets anders... en dat daarbuiten meer het karakter heeft van de etnologie... zonder de ideologische ballast waarmee wij te maken hebben. Merkwaardig is dat het in ons land en in Engeland nog het minst is aangeslagen. Waarschijnlijk omdat het ook een specifieke boerencultuur verheerlijkt... maar daar zullen we het ook nog eens over hebben. Waar het nu om gaat, is dat men in de volkscultuur van die tijd... op zoek ging naar specifiek Germaanse waarden en tradities... een poging ondernam om uit die verhalen die onder het volk verteld werden... een Germaanse mythologie op te bouwen. Net zoals de Romaanse volkeren die hadden. En dat men die illusie is blijven koesteren tot na de Tweede Wereldoorlog. Het laatste voorbeeld daarvan is de Atlas, waarover Sien met jullie zal praten waarvoor ons bureau in de tijd is opgericht. Die atlas is een poging geweest om in één gooi... alle oorspronkelijke tradities, zoals ze nog onder het volk leefden... in kaart te brengen en op die manier... een monument voor het verleden van ons volk op te richten. De grondslag voor dat monument was het geloof... dat die tradities eeuwenoud waren... en direct teruggingen tot de Germaanse oudheid... of in ieder geval tot de vroege middeleeuwen voor de tijd van de kerstening, dat bleek niet vol te houden. Mijn generatie, die de vererende opdracht kreeg... om het werk dat de oudere generatie bedacht had uit te voeren... kwam tot de onthutsende conclusie dat de tradities die we in kaart moesten brengen... helemaal zo oud niet waren en zeker niet teruggingen tot de middeleeuwen... althans niet in hun huidige vorm... Onder het tekenen van de kaarten zagen we het hele bouwwerk in elkaar donderen... en waar we nu mee zitten zijn de brokstukken. Geen brokstukken die je, zoals we vroeger dachten... aan elkaar kunt lijmen tot een zinvol geheel... maar brokstukken van heel verschillende waarden... uit uiteenlopende periode en sociale lagen. Kortom, niets om je voor je op je Germaanse borst te slaan. De vraag is dus wat er nu met het vak moet gebeuren... Wat wij van hebben overgehouden is de belangstelling voor tradities. Die staat in ons hele werk centraal. Onze trefwoordencatalogus bevat in principe de gegevens... over alle tradities en gewoonten in de Nederlandse cultuur. Het knipselarchief vult die aan met actuele gegevens... die nog niet in de literatuur zijn doorgedrongen. Het onderzoek dat we doen richt zich op de wijze... waarop tradities ontstaan, veranderen, verdwijnen... en op hun verspreiding. Voor de ideologie in de plaats is dus sceptisch gekomen. Ja... Zo zou je het kunnen samenvatten. Mag ik nog wat vragen? Tuurlijk. Waarom noemt u het dan niet liever antropologie? Omdat jij antropologie hebt gestudeerd. Ja, dat natuurlijk ook. Omdat de antropologen niet historisch denken. En omdat ik het wel leuk vind om onder een besmette vlag te vuilen. <laughs> dat vindt u leuk. Mottorgen. <laughs> Dag Joop. En omdat ik me verantwoordelijk voel voor mijn vak natuurlijk. Maar we moeten naar huis. Vindt u het erg als ik meneer Koning blijf zeggen? Nee. Ik kan me dat ook wel voorstellen. Ik kon dat zelf ook niet duidelijk in de tijd toen mijn baas mij dat voorstelde. Ja, gelukkig. Maar ik zeg wel Gert. Ja, natuurlijk. Alstublieft. Dag, Maarten. Dag, Lien. Tot morgen. Dag. Aan het loket vroeg hij of hij een retour naar Stavoren kon krijgen... of dat hij de boot van Enkhuizen naar Stavoren apart moest betalen... en dus een retour naar Enkhuizen moest nemen. Hoewel hij toch zeer uitvoerig was en langzaam en duidelijk probeerde te spreken... keek de juffrouw hem aan alsof er iets heel vreemds aan de andere kant van het glas stond. De trein bleek niet zo vol als hij dacht. Er waren nog enkele lege plaatsen waarvan één op een tussenbalkon... Om zich tegen zijn drie medemensen op het balkon te beschermen, pakte hij het trieste der tropen en deed alsof hij las. Alles ging goed tot horen. Daar stapte de vrouw tegenover hem uit en op haar plaats kwam een Surinaamse of Molukse jongen met een snorretje. Maarten hield het boek zo dat de titel niet zichtbaar was, omdat het hem niet fijn gevoelig leek om zich zo openlijk met het probleem van die jongen in plaats van met zijn eigen problemen bezig te houden. De jongen keek af en toe naar hem en bood hem naar enige tijd een sigaret aan. Aangezien Maarten daarop niet bedacht was, reageerde hij afwerend. Een korte, afwijzende beweging met zijn hoofd. Alsof hij een bedelaar afschudde. De jongen toch zich daar niets van aan. Maar jij bent toch Jan van Straten? Nee. Woont die in Enkhuizen? Nee, in Schagen. Dan is het zeker een dubbelganger van me. Toch dacht ik zeker dat je het was. Het amuseerde hem dat er in Schagen een Jan van Straten woonde, ongetwijfeld in een heel andere sociale laag... want deze jongen praat zo bruin als hij was, onvervals Noord-Hollands... die sprekend op hem leek. Het was alsof hij zich dankzij de aanwezigheid op aarde van deze Jan van Straten... met wat meer vertrouwen kon bewegen. Hij kon immers net zo goed een ander zijn... en hij stelde zich voor dat Jan van Straten, gezien zijn leeftijd... misschien zelfs trainer van een voetbalclub was... Bijna opgewekt verliet hij in Enkhuizen de trein. Een beetje als een voetbaltrainer dus. Toen hij over de plank de boot was gelopen... vroeg hij gewoon waar hij een kaartje kon krijgen. En kreeg hij meteen te horen dat dat op de boot kon... Een feilloos verlopend menselijk contact, zoals er iedere dag misschien miljoenen tot stand werden gebracht, maar dat maakte het wonder niet minder groot. En daarmee was het nog niet op. De boot was stampvol. Op het open dek en onder de lafel zaten de mensen dicht bij elkaar. De reizigers die zojuist met de trein waren aangekomen, moesten tussen hen door naar binnen, waar het ook al stampvol zat. Hij overzag dat dat nergens toe leidde en zag op hetzelfde ogenblik nog één vrije stoel. Een beetje terzijde. Naast een wat ouder echtpaar, een wat lullig echtpaar... maar dat maakte de prestatie, gewoon vragen of die stoel vrij was en gaan zitten, toch niet veel kleiner. Maar daarna was het met de magie van de voetbaltrainer ook wel gedaan. Hij zat naast het echtpaar en keek in de gezichten van twee of drie meisjes die een meter van hem af schuin in zijn richting zaten. Wat meer naar links zaten een dikke, geinige Amsterdammer... en zijn dikke zoontje met daartussen een onderwijzer en zijn verloofde... haaks op zijn blikrichting. Hij voelde zich naast dat oude, lullige echtpaar wat onbehagelijk worden. De wat oudere, debiele zoon die met zijn ouders een dagtochtje maakt. Om zich van dat beeld enigszins te distancieren nam hij... Het trieste werd tropen maar weer op en trachtte... terwijl hij deed of hij las aan zijn situatie te wennen. Zo in zijn eentje voelde hij zich tussen al die mensen diep ongelukkig. Zonder Nicolien ben ik nergens, dacht hij, niet voor de eerste keer. Met zulke gedachten verpestte hij de bootreis... waarop hij zich als op een ouderwets tochtje verheugd had. Ze voeren de haven van Stavoren binnen... De mensen dromden samen op het achterdek. De stoelen werden opzij geduwd. Hij stond tussen hen en keek naar de wal... waar zich een kleine groep afhalers verzameld had. Wat verder naar links kwam spel aanlopen. Een vrouw aan zijn zij... Hij keek naar de vrouw, zich afvragend of het mevrouwspel was. Vervolgens wuifde hij, omdat het Spel keek. Het spel reageerde niet. Hij bleef gewoon kijken. En aangezien hij de enige tussen al die mensen was die gewaafd had... kon hij het niet op zich laten zitten. Hij wuifde nog eens en nog eens. En toen wuifde Spel tot zijn opluchting terug. Het bewijs was geleverd. Ze kenden elkaar. Daardoor had hij een zekere onafhankelijkheid verworven tegenover zijn medepassagiers... Even aarzelde die of hij Spel of zijn vrouw het eerst de hand zou drukken. Maar omdat hij nog altijd niet zeker van was of het zijn vrouw wel was, nam ik hem maar als eerste. Spel zei niet wie die vrouw was, het was dus waarschijnlijk de zijne. Maar hij bleef aarzelen, zelfs nog toen hij haar hand al vast had. Zij zei ook niets. Dag mevrouw Spel. Dag meneer Koning. Raak, ze kenden elkaar. Ze hadden elkaar begroet, alsof ze zeer oude bekenden waren die elkaar herhaaldelijk ontmoet hadden. In de auto was het drukkend warm. Dat kleine beetje zon had er een hel van gemaakt. Onbegrijpelijk dat mensen zich voor hun plezier in zo'n ding bewogen. Het is uh, warm. Hm? Oh, valt wel mee. Het gaat nog erger. Langzaam reden ze over de smalle Friese wegen naar Bakhuizen. Het was al gauw duidelijk dat van de heer Van der Werf alleen nog de oogjes helder waren. Voor het overige liep alles door elkaar. Hij herinnerde zich eigenlijk alleen nog dat hij altijd hard gewerkt had... en hij wist dat de jeugd van nu niet meer wist wat werken was. De jeugd van nu was altijd wurg. Toen hij probeerde om wat meer uit hem te krijgen, begreep hij hem niet... en tenslotte liet hij hem maar gaan en hoorde aan wat zijn kleinkinderen allemaal deden... en hoe knap ze waren. Iets waarvan hij zo vervuld was dat hij aan het eind van de rij gekomen... gewoon weer van voren af aan begon. Toen ze dat in de gaten kregen, braken ze op. De boot was aanmerkelijk stiller dan s ochtends. Nog maar een handje vol op het achterdek. Hij nam het trieste der tropen weer op en verder vermaakte hij zich wel. Eigenlijk was hij zelfs een zeer ervaren reiziger, zou je kunnen zeggen zolang de andere reizigers niet te dicht in de buurt kwamen te Dag, meneer Goud. en Dag, meneer Koning. Is Meijerink met vakantie? Nee. Meneer Meijerink is gisteren onverwacht in het ziekenhuis opgenomen. Wat heeft hij? Dat weten ze niet. Dat is niet zo mooi. Nee, dat is zeker niet zo mooi. En Wichbold? Wichbold is ziek. Net nu de Vries met vakantie is. Ja. Dus u bent weer de klos. Ja, <laughs> ik ben weer de klos. Wat heeft Meijer in? Iets in zijn buik. Maar ze weten niet wat het is? Ik zal straks al bellen. Ben jij er volgende week? Het was wel mijn bedoeling. Ik ben aan een congres. Ik ben er. Ad, ik wou die uh, inleiding tot de wetenschap der volkscultuur... met Lien en Gert behandelen. Ik heb dit weekend nog eens doorgelezen. Maar het is eigenlijk een uh, verdomd interessant boekje. Ik dacht dat die man een natie was. Jawel, maar historisch gezien. Zo dacht hij niet alleen, zo dachten ze allemaal. Ook de mensen die geen natie waren. Dacht je daar ben ik wel zeker van. Heb je eigenlijk op de tv die film van Ophils over Nuremberg gezien? Stukken. Ik vond het een prachtige film. Ja, ik vond hem ook heel mooi. Maar niet om hem helemaal te zien? Jawel, nee, maar ik vond hem te lang en dan kan ik niet slapen. Maar wat is er dan met die film? Dat je daarin ook duidelijk ziet hoe die ideeën van de nazi's... verankerd zijn in hun tijd... Nee, dat is me niet zo opgevallen. Is dat prachtig. Te zien dat alles onvermijdelijk is. Voorspelbaarheid achteraf. Dat is het mooiste wat er is. Ja? Ja. Het bureau...